Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Vlaggen overheidsgebouwen half stok vanwege busongeluk. De Kamer wil acute verloskundige hulp per regio organiseren. En woningcorporaties willen zonnepanelen op alle huurwoningen. Vlaggen op overheidsgebouwen in Nederland zullen morgen half stok hangen vanwege het busongeluk in Zwitserland. Bij het ongeluk met een Belgische bus vol schoolkinderen kwamen 28 mensen om het leven. Tot nu toe was sprake van zeven Nederlandse doden, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zojuist gemeld dat het er zes zijn. In België is morgen een dag van nationale rouw afgekondigd, met onder meer een minuut stilte op alle scholen. Het is nog onduidelijk wanneer de lichamen worden teruggevlogen naar België. Premier Di Rupo had gezegd dat dat vandaag zou gebeuren... maar de gemeente Lommel spreekt dat tegen. De ouders hebben vandaag in Zwitserland... hun omgekomen kinderen kunnen identificeren. Premier Rutte en zijn Vlaamse collega Peters... hebben de pers gevraagd terughoudend te zijn... met name rond de getroffen scholen... en bij de repatriëring van de slachtoffers. In een gezamenlijke oproep zeggen ze dat betrokkenen... hun de emoties in eigen kring moeten kunnen verwerken... Een Zwitserse en een Belgische krant schrijven dat het ongeluk mogelijk is gebeurd... toen de chauffeur een cd of dvd wilde opzetten. Zouden gewonde kinderen hebben gezegd tegen verplegend personeel. De Zwitserse politie noemt de verklaring speculatief. De Tweede Kamer wil dat acute verloskundige hulp per regio wordt georganiseerd. Als de regio's goed samenwerken ontstaat er een landelijk dekkend netwerk... voor verloskundige hulp. Zo kunnen babysterfte en complicaties bij bevallingen worden teruggedrongen. Uit onderzoek blijkt dat nergens in Europa zoveel baby's vlak voor, tijdens en kort na de bevalling sterven als in Nederland. Begin deze maand zei de minister dat ze niet gaat verplichten dat er in ieder ziekenhuis dag en nacht specialistische verloskundige zorg paraat moet zijn. Daar zijn volgens Schippers te weinig gynaecologen voor. De minister is het met de Kamer eens dat verloskundige zorg overal gegarandeerd blijft als die per regio goed is georganiseerd. De gemeente Westland stuurt deze maand bussen met werklozen... langs kassen in het tuinbouwgebied om een baan te vinden. De gemeente doet dit in samenwerking met twee uitzendbureaus. In de bussen zitten werklozen uit Rotterdam, Den Haag, Delft en het Westland. De gemeente geeft daarmee gehoor aan de wens van minister Kamp... die wil dat werklozen in de tuinbouw gaan werken. Honderden mensen zonder werk worden opgeroepen... om op 26 maart mee te gaan in de bussen... om kennis te maken met bedrijven die staan te springen om werknemers. Vrijblijvend is het project niet. Zo worden bijvoorbeeld werkzoekenden in Rotterdam... die niet mee willen gaan naar de kassen, gekort op hun uitkering. In de Zuid-Franse stad Montauban zijn twee militairen doodgeschoten... terwijl ze aan het pinnen waren. Een derde militair raakte gewond. Onbekenden openden het vuur op de militairen... bij een geldautomaat in het centrum van Montauban. Militairen waren gelegerd in de kazerne in de buurt. De daders zouden er vandoor zijn gegaan op een scooter. Over hun motief is niets bekend. De koepel van woningcorporaties in Nederland EDES onderzoekt of alle 2,4 miljoen huurhuizen in Nederland kunnen worden voorzien van zonnepanelen. Daartoe wordt nu eerst bij 22 woningcorporaties verspreid over het land gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen grootschalig in te kopen. Doel is het energieverbruik naar beneden te brengen en daardoor de vaste woonlasten van huurders te verminderen. Op dit moment zijn er naar schatting enkele tienduizenden huizen in Nederland met zonnepanelen op het dak, vooral koophuizen. Zonne-energie wordt steeds goedkoper en dat komt door massaproductie van de panelen, maar ook doordat de technologische ontwikkelingen snel gaan. Het afschaffen van het lage btw-tarief kost zo'n 10.000 banen en levert nauwelijks iets op, blijkt uit onderzoek in opdracht van de kappersorganisatie ANCO. De brancheorganisatie heeft laten onderzoeken wat afschaffing betekent... voor kappers, fietsenmakers, stukadoors, schilders en kleermakers. Btw-tarief voor deze beroepsgroepen werd in 2000 verlaagd naar 6 Het afschaffen van het lage tarief is een van de mogelijke bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. De regering zou daarmee jaarlijks ongeveer een half miljard euro bezuinigen. Maar volgens de onderzoekers zou de maatregel slechts 99 miljoen per jaar opleveren. Het computervirus dat gisteren via de website Nu.nl werd verspreid... heeft mogelijk 100.000 computers besmet... zegt het beveiligingsbedrijf Fox IT uit Delft dat het virus heeft ontdekt. De schadelijke software kwam gisteren op Nu.nl terecht... door een aanval van cybercriminelen... die waarschijnlijk bankgegevens proberen te achterhalen... van bezoekers van de site. Lijkt erop dat het virus alleen computers heeft getroffen met verouderde beveiligingssoftware. Nu.nl adviseert mensen die gisteren rond het middaguur de site hebben bezocht. om hun computer met speciale software te scannen. Toen besluit het weer. Vanavond en vannacht is het helder. al kan een lokaal wat mist of laaghangende bewolking ontstaan. Morgen redelijk wat zon. en wordt het met 13 graden in het noorden. tot 19 in het zuiden opnieuw vrij zacht. Dan zaterdag vooral in het oosten zon. In het westen komt meer bewolking voor. AWB verkeersinformatie. Tussen de 50 files, eigenlijk geen opvallende files. Het zijn allemaal dagelijkse. Maar de langste files krijgt u wel van. Me. De A2 Utrecht Eindhoven. tussen knop het Empel en Vught 9 op de A4 Den Haag Amsterdam. 13 kilometer vanaf Knoput Ipenburg tot aan Zoeterwoude dorp. Daar gaat het van 3 naar 2 rijstroken. Op de A12 de Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 kilometer. En verderop van Aarden naar Utrecht. Een opvallende file tussen Veenendaal West en Maan 8 kilometer. Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren, is hartstikke goed voor uw bandselverbruik, maar ook wel een beetje saai.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 Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdip. Goedenavond, zeven minuten over zes. Komend half uur de gehekte correspondentie van president Assad van Syrië. Afghanistan zet zich steeds meer af tegen Amerika en andere NAVO-landen. En we blikken ook vooruit op de voetbalavond met PSV, AZ en Twente in actie. Nederland leeft intens mee met België na het dodelijke busongeval. Inmiddels is dus duidelijk dat onder de slachtoffers niet zeven, maar zes Nederlandse doden zijn. Vooral in het Belgische-Nederlandse grensgebied staan de mensen dicht bij elkaar. Zo ook burgemeester Driek van de Vondervoort van Bergeijk. Goedenavond. Goedenavond. Premiers, burgemeesters, andere hoogwaardigheidsbekleders... zeggen voortdurend de afgelopen dagen hier zijn geen woorden voor. U hebt gesproken met nabestaanden van een van de slachtoffers... die uit uw gemeente komt. Wat zijn de woorden die u dan kiest? Nou, Dat kan ik me helemaal uh, bij aansluiten. Uh, als je met uh, de nabestaanden spreekt... en ik heb met uh, de opa's en de, de oma's gesproken... en met uh, wat, uh, wat familieleden. Dan, uh, dan kun je eigenlijk... Uh, uh, helemaal niet zeggen uh, tranen, schiet in de ogen, brok in de keel. Het is, uh, het is zeer, zeer dramatisch. Uh, ja, wat zo'n wat zo gezin. Maar ook in België natuurlijk veel andere gezinnen en andere nabestaanden, zoals uh, de mensen van het onderwijs, et cetera. Uh, wat, wat, wat die is aangedaan op dit moment. Ja, wat, wat kunt u dan doen als burgemeester? Nou, het belangrijkste wat een burgemeester in dit geval kan doen, is er zijn voor, voor, voor de mensen. Meeleven met, uh, met de mensen. Dan ga ik ook met die mensen op uh, bezoek. op de komende dagen. Gaan we eens een paar keer terug. Uh, en met die mensen praten of dat wij iets voor hun kunnen doen. En, uh, zaken zoals bijvoorbeeld ondersteuning bieden. Uh, op dit moment wordt bij dit gezin ondersteuning uh, geboden. Door, uh, door, door een zorginstantie. Om te zorgen dat het uh, ja, gezin uh, een beetje normaal uh, de komende dagen door kan gaan. Want het gaat om een meisje van 11 jaar. Dat is omgekomen. Ja. Ja, klopt. Ja. Die, die in Lommel op school zat? Ja, er zijn in, in, in deze gemeente Bergijk. we grenzen aan, uh, aan de gemeente Lommel, we hebben heel goede contacten mee. Ook heel veel inwoners dus, uh, sturen hun kinderen, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, naar België en uh, naar, naar de scholen. En uh, in, op de scholen is tekst in. Uh, Kolonie, lommelkolonie, dat is een kleine gemeenschap van een paar duizend inwoners. Daar zaten twee gezinnen met ieder twee kinderen op school. En van één van die gezinnen was de, de, de dochter, elf jaar, en die, die is omgekomen met dit ongeval. Heeft de gemeente Bergrijk morgen ook rouwactiviteiten, zoals in België het een de, de, de, de, de, de dag voor de rouw is? En wij in, in, in, in Bergrijk. Uh, wij, wij uh, leven mee met, uh, met, met uh, al de slachtoffers en we sluiten ons aan bij, bij, uh, bij Lommel. Uh, morgen gaat hier de vlag, uh, uh, ook half stok. Komt van deze gemeente doorgekoppeld naar, uh, naar Lommel. En vanavond, uh, of van nu, half uur, ga ik naar een uh, avondwaken in uh, Lommelkolonie. Uh, kolonie. Gaat u naar die waken om daar iets te kunnen betekenen? Of gaat u daar ook vooral naartoe om daar zelf kracht uit te putten? Uh, om om er te zijn. Voor, voor, de, voor de nabestaanden eh, om mee te leven. Want ik ben daar niet alleen burgemeester, maar ook als, als, als, als ouder van, van, van kinderen. Omdat, om dat verdriet op mee, te, gewoon mee, mee te ondergaan dat is het ergste wat je kan overkomen als je, kind, als je een, een kind verliest. En, nou ja, daarom gaan wij als college met een aantal mensen ook naar dit soort activiteiten. Hier net bij onze vrienden net over de grens. Burgemeester van de Vondervoort der Voort van Berghijk, sterkte vanavond. Dankjewel. Dan Afghanistan. Twee belangrijke ontwikkelingen op één dag. De Taliban weigeren verder te praten met Amerika over vrede. En president Karzai stelt plotseling nieuwe eisen aan de aanwezigheid van de NAVO in zijn land. Dit volgt op het bloedbad van afgelopen zondag... toen een Amerikaanse militair 16 burgers doodschoot. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, uh, Karzai had daarbij geen fijne woorden voor de NAVO in Amerika vandaag. Nee, er zijn weinig gebeurtenissen in zo'n oorlog die zo op zichzelf staan. Hè? Maar in al die jaren oorlog gaat juist dit bloedbad de stemming voorlopig bepalen. Daar begint het wel op te lijken in ieder geval. President Karzai bijt vandaag inderdaad flink van zich af, zegt dat het tijd wordt dat de NAVO-troepen in zijn land... zich terugtrekken uit de dorpen, uit het platteland van Afghanistan... per direct terug op de basis. Hij lijkt daarmee echt afscheid te nemen... van het hele concept van veiligheid brengen in de dorpen... en samenwerken met de bevolking daar. Hij zegt dat uh, het Afghaanse leger het wel zelf aan kan inmiddels... dat zijn troepen de bevolking ook veel beter begrijpen. En Karzai wil echt een ander plan. Dat, dat houdt vooral in... Uh, dat wisten we natuurlijk wel een beetje van, een veel snellere terugtrekking van westerse troepen uit zijn land. Ja, en uh, de Amerikanen dus niet langer aanwezig in, in die dorpen. Hoe denken de Amerikanen daarover? Nou ja, dat betekent echt een andere strategie. Hè. Vanaf nu, dat betekent ook een potentieel gevaar voor de troepen die blijven, zou je zeggen. Als, als zou blijken dat die Afghaanse militairen helemaal niet in staat zijn de rust op dat platteland te bewaren. Het betekent ook bijvoorbeeld een terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het grensgebied met Pakistan. Uh, daar zijn de Amerikanen nog helemaal niet gerust op. Uh, dan gaat de poort nog wijder open voor militanten uit dat gebied die vooral daar zitten. Dus dit klinkt een beetje als voor je beurt schreeuwen. Zou je zeggen, Cars heeft tegelijk niet zo heel veel keus. Als hij nog enigszins geloofwaardig wil blijven voor uh, de Afghaanse bevolking... dan moet hij toch dit soort eisen stellen. Ze laten zien dat hij hun gevoelens begrijpt. Dus het is een beetje een openingsset in een nieuwe fase van onderhandelen... Uh, waarin de Amerikanen en de NAVO ja, iets van hun oorspronkelijke plan zullen moeten gaan toegeven, denk ik. Ja, en in, in die onderhandelingen uh, roeren de Taliban zich vandaag ook. Zij weigeren verder te praten over eventuele vrede met Amerika. Is dat ook het gevolg van dat bloedpad? Ja, het klinkt een beetje cynisch, maar eh, voor de Taliban komt dit eigenlijk allemaal heel goed uit. Hè. Ze waren heel langzaam schoorvoetend aan het schuiven richting gesprekken over vrede. Onderhandelingen met de Amerikanen inderdaad. En je, je hoort ze nu bijna denken, waarom zouden we nog met die Amerikanen onderhandelen... als die straks toch door de regering en de Afghaanse bevolking worden uitgespuugd. Hè, die gesprekken waren voor Amerika eigenlijk de tweede lijn in hun exitstrategie. Het Afghaanse leger opbouwen. En tegelijk proberen de vijand via onderhandelingen te neutraliseren. Nou, beide lijnen lopen vandaag, je hoort het, uh, dus echt even dood. De Amerikaanse minister van Defensie, Panetta, die was in Afghanistan op bezoek. Die zegt bij vertrek vandaag dat dit allemaal niks verandert. Maar die werkelijkheid die kan uh, denk ik wel eens zijn gekeerd... tegen de tijd dat hij weer achter zijn bureau zit in Washington. Onze correspondent in die regio, Lucas Waagmeester, dank je. Zo, een kijkje in de privéwereld van president Assad en zijn vrouw. Is het lekker aan het aflopen, in de Passet, bij de ANWB? Ja, maar het gaat mij niet snel genoeg, hoor. Tim, op 36 files dus nog 150 kilometer. De langste staat op dit moment op de A4, Den Haag, Amsterdam. Bij de werkzaamheden bij Dorp 11 kilometer. Die file begint al bij knoopert -Ippenburg. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Een Syrische oppositiegroep is erin geslaagd duizenden e-mails van president Assad te bekijken en door te spelen naar de Britse krant The Guardian. Het zijn e-mails tussen hem en zijn vrouw Asma, maar ook e-mails die hij met vertrouwelingen binnen het regime heen en weer heeft gestuurd. Groot-Brittannië-deskundige Hieke Jippes. Hieke, Hieke, goedenavond. Goedenavond. Het zijn meer dan 3000 documenten. Wat valt het meest op in, in deze e-mails? Nou, wat opvalt is aan de ene kant uh, de banaliteit van um, uh, het huiselijk gezin van Assad... Aan de andere kant wat opvalt is dat hij de Amerikaanse sancties tegen hem volledig omzeilt door uh, uh, gebruik te maken van een e-mailadres en adviseurs die in andere landen dingen uh, uit naam van hem doen. Wat bijvoorbeeld uitermate pikant is, is dat hij op een gegeven moment van zijn mediaadviseur te horen krijgt dat hij contact heeft gehad met Iran en dat die mediaadviseur hem dan. Adviseert om in een speech die al klaar was, die in december is uitgesproken, om nog eens even flink met militaire mogelijkheden tegen de opstandelingen um, uh, uh, te dreigen. En uh, ja, dan verder de e-mails van mevrouw uh, uh, Assad, die Britse van geboorte is. Die uh, koopt terwijl er uh, in Homs mensen massaal worden uh, afgemaakt. 10.000 is nu de schatting, uh, net vandaag door uh, deskundigen gemaakt. Dat zij ondertussen. Uh, uh, Tienduizenden dollars uh, uitgeeft uh, via internet aan uh, de aankoop van designkleding, kroonluchters, dvd's van Harry Potter en, burgerlijker kan het al niet, een fonduestel. Oh. En dan hebben we president Assad, die uh, kennelijk erg uh, keen is op uh, het kopen van muziek via de iTunes uh, bibliotheek, en die op een gegeven moment kennelijk geweldig veel uh, medelijden met zichzelf heeft, want hij stuurt aan zijn vrouw een um, uh, e-mailtje uh, uh, van een liedje... waaruit dat zelfmedelijden overduidelijk blijkt. I've been a ja, dus um, ik ben een wandelend brok hartzeer. Ik heb een zootje van mezelf gemaakt... De man die ik de laatste tijd ben, is niet wie ik wil zijn. Dan is het ook toch wel even de, de vraag rechtvaardig. Hieke, hoe weet The Guardian, die dit allemaal publiceert... dat deze e-mails echt zijn? Dat weet The Guardian niet zeker. Maar ze hebben er wel alles aan gedaan om te controleren... of die echt zijn, onder andere door... Um, uh, te checken bij de mensen aan wie die e-mails soms ook gestuurd zijn... zowel in Amerika als uh, in Engeland. Of die e-mailadressen kloppen, of ze contact hebben gehad... met de familie Assad over van alles en nog wat. En uh, die, die ontvangers van die e-mails hebben dat allemaal... Uh, uh, bevestigd of in ieder geval uh, niet ontkend. Daar komt nog bij dat er bij die 3000 documenten ook bijvoorbeeld um, familiefotos zitten. Het geboortebewijs van de president uh, de, uh, en, en zijn identiteitskaart. Dus als het een fake is, dan is het een fantastische fake... Maar uh, zoals sommige deskundigen bijvoorbeeld van het Washington uh, Middle East Institute zeggen... dan is het toch ook wel een briljante fake geweest. En die past dan precies in, het, uh, in de traditie van hè, Marie Antoinette die destijds zei... oh, hebben ze geen brood? Uh, geef ze dan maar keken. Of Nero die uh, met zijn duimen zat te spelen terwijl Rome in brand stond. Dat beeld wordt hierin enorm bevestigd. Ja, want, want het beeld van Assad en zijn vrouw, dan, dan komt bij jou dat naar voren. Nou, het beeld van Assad en zijn vrouw is niet van een, uh, van een echtpaar... wat het gevoel heeft dat het vreselijk op de schopstoel uh, zit. Sterker nog, mevrouw uh, Assad heeft uh, een, een levendige correspondentie... met een vriendin, de dochter van de sultan van Qatar... die op een gegeven moment zegt... wordt het toch niet de tijd dat jullie verdwijnen... en je bent hier altijd welkom. En vanaf dat moment bekoelt die hele correspondentie. Dus er is kennelijk geen sprake van dat zij denken... dat zij uh, uh, of iets fout hebben gedaan of toch maar beter kunnen, kunnen opstappen. Ja, de, van dat laatste, die indruk uh, hadden wij al. Hieke, dankjewel. Hiepe, Hieke Jip is dus over de e-mails die uh, bij de Guardian terecht zijn gekomen. Voetbal, we gaan eens even lekker langs de lijn doen, Lucella. PSV, AZ en FC Twente proberen zich vanavond te plaatsen... voor de kwartfinales in de Europa League. PSV en AZ beginnen al om 7 uur, ook hier op Radio 1. In het PSV-stadion zit Ronald van der Geer. Ronald, vorige week verloor PSV met 4-2 van Valencia. Is dat voldoende om door te gaan? Dat lijkt me niet, omdat... Uh, je moet die wedstrijd nog even analyseren. Dan zag je een briljant Valencia en een uh, slecht PSV... In de tweede helft geloofde Valencia het verder wel. En kon PSV wat terugkrabbelen in de wedstrijd. Scoorde zelfs twee goals. Maar of dat nou echt de Eindhovense verdiensten was, dat valt te betwijfelen. Het is overigens wel een probleem dat Valencia vaker had teisterd. Afgelopen weekend in de competitie weer een 2-0 voorsprong weggegeven. Nou, dat zou PSV hoop moeten kunnen geven. Maar als ik het klasseverschil zag in de eerste wedstrijd... Ja, dan denk ik, er moet wel heel veel gebeuren... wil PSV boven dit Valencia uitkomen. Nou, wat zou kunnen gebeuren is misschien een effect wat je hoopt... nu dit de eerste wedstrijd. De wedstrijd is onder het nieuwe trainersduo Koku en Faber. Hoe zie jij dat? Ja, dat zou kunnen. Er, er, er is ook wel een, een kleine tactische wijziging... als we kijken naar de opstelling van, van PSV, Wijnaldum, Wat bekritiseerd op het middenveld de laatste weken is naar de voorhoede verhuisd. Speelt daar nu aan de rechterkant. En Labiat mag het nu op zijn middenveldpositie doen... dat hij meer middenvelder is en beter omschakelt. Nou ja, dat, dat zullen we dan straks allemaal moeten gaan zien. Ja, jij bedoelt een schokkeffect omdat er een nieuwe trainer is. Maar ja, die periode is zo ontzettend kort... Uh, drie dagen maar, wat Cocu, de nieuwe trainer dus, of van Rutte wel, heeft gezegd... Van, nou ja, we proberen dicht bij onszelf te blijven. Laten we proberen vooral heel stabiel te zijn. Mooi voetbal wil ik niet zien. Gewoon lekker voor het resultaat gaan. Dus nou ja, goed, laat dat dan een houvast zijn voor, uh, voor, voor PSV vanavond. Te kijken of AZ ook een beetje houvast heeft. Uh, AZ won vorige week thuis met 2-0 tegen Oedinezen. Nu dus een uitwedstrijd. En die houtkamp is daar. En um, die, wat denk je? Kat in het bakkie? Het was maar waar, hadden we hadden ze hier naartoe uh, niet hoeven af te reizen. Overigens uh, geen straf hoor, want het is heerlijk weer geweest. Een graadje van 17 tot 20. Oh, net uh, als hier. Ja, uitstekend. En, uh, ik moet zeggen, het is uh, geen kat in het bakje, Maar het staat er natuurlijk heel goed voor voor AZ. 2-0 winnen. Uh, Eén tegenvaller dat Martens niet mee kan doen. een van de doelpuntenmakers van vorige week. Erik Valkenburg speelt op zijn plaats. Belangrijk ook achterin. De centrale verdedigers mooi Zander en uh, Viergever. Want bij Udinese spelen twee toch wel hele aardige spitsen. Eentje is een uh, oude getrouwe. 34 jaar de aanvoerder. Die Natale begon vorige week op de bank. Omdat hij af en toe even gespaard moet worden op zijn leeftijd. Maar vanavond is hij erbij. En uh, de andere spits Floro Flores. Dat is ook een uh, goede voetballer. Het enige voordeel voor AZ hier. Is dat het uh, publiek niet echt gek is op voetbal in Oudine. Uh, Want er zitten vanavond in dat stadion waar 30.000 uh, dik in kunnen. Nou, hooguit 12.000. En ja, vanochtend was een heel raar uh, idee. Uh, uh, ik liep door het binnenstadje hier. Het is een klein stadje. En daar eerst uh, liep uh, AZ daar rond. En toen het team van Oudinezen. Dat kun je met teams als Ajax of Feyenoord absoluut niet verwachten. Zonder dat ze ook maar aangesproken werden. Maar straks om 7 uur dus een leuke wedstrijd. Oudinezen AZ. Dank je. En die gaan we doen op Bas Ticheler. Die is de wedstrijd Schalke 4 tegen FC Twente aan het voorbereiden. En we weten Bas dat Twente een 1-0 voorsprong heeft meegenomen voor deze uitwedstrijd. Is dat in jouw optiek een veilige marge? Nee, zeker niet. Want uh, het is wel plezierig dat Twente niet thuis tegen een tegengoal aangelopen is. Dat had de zaken nog wel wat meer moeilijker gemaakt. Maar... Het is een hele uh, krappe marge en nou moet je ook nog weten dat bij Schalke de eerste wedstrijd Klaas-Jan Runterlaar niet meedeed, maar vanavond wel. Aha. En die heeft wel aangekondigd wat goals te willen maken. En dat doet hij dan meestal ook. Dat is voor Twente een beetje het probleem. Jij ziet het niet zo zondag in voor Twente? Nou, ik, ik, er wordt een beetje gedaan in Nederland alsof 1-0 winnen thuis van Schalke wel genoeg zal zijn, want Twente scoort altijd wel en dan zijn ze er wel. En Schalke is gewoon een goede club. Die hebben uh, toch wel weer wat mensen die geblesseerd en geschorst zijn geweest weer terug. Ja, ook van, oud-PSV'er, die, uh, die is in ieder geval weer inzetbaar. Die was geschorst in de eerste wedstrijd. En dan kan het hier wel spoken. Dat is een mooi cliché, maar ja, in zo'n stadium met zo'n sfeer... dan moet ik het nog maar zien of Twente zich daar staande kan houden. We gaan zien vanaf 9 uur Sjanker 04 tegen FC Twente. Op deze zender natuurlijk al vanaf 7 uur dan spelen PSV en AZ hun wedstrijden. Om zeven uur begint ook iets anders. We gaan terug naar Lommel, tot slot van deze uitzending. Want om zeven uur wordt een waken gehouden in de Sint-Josefskerk... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland, eergisteravond. Verslaggever Karin Alberts is al de hele dag in Lommel. Karin, zijn er al mensen die naar de kerk komen? Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, hier buiten zit het al uh, vol. Bijna alle plekken zijn bezet. En er staan zo'n 350 stoelen uh, buiten opgesteld. Want binnen is het uitdrukkelijk voorbehouden voor de familieleden van de slachtoffers. En ook um, uh, mensen van de school die hier pal naast ligt. Uh, docenten, leerlingen. Die uh, mogen binnen de viering bijwonen. En buiten zijn dan ja, mensen die er iets verder van afstaan. Mensen uit het dorp die wel uh, een hoop mensen kennen. Uh, zij kunnen buiten het een en ander volgen via geluidsboksen en via schermen. En hoe wordt de waken vormgegeven? Nou, wie ervoor gaan, dat zijn uh, straks de bischop van Hasselt, meneer Hoogmartens... Montagneur, Hoogmartens moet ik zeggen. En de nunsjes, dat is zeg maar de afgevaardigde van het Vaticaan hier in België. Die zullen voorgaan. En dan is het een, uh, ja, een beetje een ecumenische bijeenkomst. Want dan worden er ter zeeliederen gezongen. En ter zee is een ecumenische gemeenschap in uh, Noord-Frankrijk. Er worden psalmen gebeden, er wordt gebeden. Uh, ja, er zijn ook veel symbolen. Er worden kaarsen ontstoken. En ook na afloop van die viering of die dienst moet ik zeggen. Die zo'n 40 minuten in beslag zal nemen. Is er de mogelijkheid of zal de bisschop ook een kaars branden bij de school en mensen die hem willen volgen daarin... die uh, krijgen daartoe de gelegenheid. En premier Di Rupo is die er ook bij of, of zit hij nog in Zwitserland? Weet je dat? Eerlijk gezegd, dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Uh, laat ik, zeggen, ik, heb, ik heb meer niet gezien, uh, maar nu is het hier vrij druk. Uh, nee, ik, ik zou het niet weten. Goed. Karin Alberts, uh, in Lommel dus. Om zeven uur begint hij waken en daar zult u op uh, Radio 1 na zeven ook iets over horen. Na nou, half zeven gaat Joost Eertmans verder met avondspits van WNL. Joost, goedenavond. Goedenavond Tim en Lucella. In het katshuis wordt wordt stil te betracht. Althans niet erin hoop ik. Maar vooral wat er naar buiten komt is onduidelijk. Ik help toch zo nu en dan in avondspits de heren een handje. Ik hoop namelijk maar eigenlijk maar één ding dat ze de uitgaven verminderen door vooral de overheid te verkleinen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Maak die overheid kleiner, het kan. Ik, eh, ik ga praten zo meteen met een financiële slager... namelijk de bestuursvoorzitter van Berenschot... En, eh, en dat is de heer Theo Kamps. En daarna met Tweede Kamerlid van de PVDA, Pierre Heijnen, die het er niet mee eens is. Ik wil graag uw mening. Mijn stellingname is zometeen: het mes moet in de ambtenarij. En wat mij betreft ook vrij diep. 0800-1121 kunt u op, op reageren. En dat kan ook via hashtag WNL, hashtag Eertmans. Het mes moet in de ambtenarij. Gaat u maar bellen, de lijnen staan open. Ik hoop dat we een leuke discussie gaan krijgen. Wederom, we zijn er van half zeven tot zeven. Avondspits van WNL het gaat beginnen direct na het internationaal. Tot zo.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 leven auto's. Radio 1, het nos journaal. Vlaggen op overheidsgebouwen in Nederland zullen morgen half stok hangen vanwege het busongeluk in Zwitserland. Bij het ongeluk zijn niet zeven, maar zes Nederlandse kinderen omgekomen, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het aantal Nederlandse doden is bijgesteld nu de identificatie in Zwitserland is afgerond. Vier Nederlandse kinderen liggen nog gewond in een ziekenhuis... van wie twee er slecht aan toe zijn. De Tweede Kamer wil dat acute verloskundige hulp per regio wordt georganiseerd. Zo moet een landelijk dekkend netwerk ontstaan om babysterfte terug te dringen. Begin deze maand zei minister Schippers dat het niet haalbaar is... om dag en nacht in ieder ziekenhuis specialistische verloskundige zorg paraat te hebben. En daarom komt de Kamer nu met het plan voor een regionale aanpak. En in de Zuid-Franse stad Montauban zijn drie militairen doodgeschoten. Een onbekende opende het vuur op een aantal Franse militairen... toen die geld aan het pinnen waren in het centrum van Montauban. De aanval was vlak bij hun militaire basis. Op de plek van de schietpartij heeft de politie ongeveer 15 kogelhulzen gevonden. De politie en het leger hebben een grote zoekactie op touw gezet. Over het motief van de dader is niets bekend. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Naast me zit Mark of Hoef... Zonnig was het vandaag. In het zuiden meer dan 19 graden, maar net geen 20. Dus die grens hebben we nog te slechten. Maar goed, of dat morgen gaat lukken, betwijfel ik een beetje. Het zou wel kunnen, hoor, want morgen wordt het in het zuidoosten van het land opnieuw zonnig en opnieuw 19 graden. Maar in het noordwesten van het land hebben we te maken met wolkenvelden die hardnekkig zijn. En onder die wolken wordt het maar 11 graden. We hebben nog een nacht daarvoor waarin het afkoelt naar een graad of 5 en waarin het wel overwegend helder blijft. Dan naar het weekende, de zaterdag en de zondag. Dan krijgen we overal meer bewolking en er gaan een aantal buien vallen. Vooral zaterdagmiddag en zondagochtend is het wat natter. Daaromheen zijn ook wel droge perioden. Temperatuur in het weekende ongeveer 11 graden, dus duidelijk een stap terug. Maar na het weekende herstelt het weer zich. Het wordt dan droog, de zon gaat vaker schijnen en de temperatuur gaat weer omhoog. ABB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam is de avondspits al zo goed als voorbij. Rond de overige drie grote steden gaat het wel de goede kant op. Maar ja, toch nog 30 files. Een paar files springen er echt uit. In het zuiden vooral op de A2 Utrecht naar Eindhoven bij knap Vught 7 kilometer. En van Eindhoven naar Maastricht staat bij Maastricht 6 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knap het Ippenburg en Dorp 11 kilometer file. Bij Rotterdam blijft het vooral druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer. En terug naar Noord-Brabant, want er is een ongeluk gebeurd op de A59 Os richting Zierigzee. Het ongeluk gebeurde bij Nieuwkuik. Er zat 7 kilometer file achter. Twee rijstokken zijn dicht. U kunt beter omrijden via Knopendel en Gorkum. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Mes moet in de overheid. Goedenavond, goede avond, dit is uw opinieprogramma Avondspits van WNL. Tot 7 uur snijden we met de bottenbeil door het plush. Doet u mee? Bel WNL 0800 1121. Er moet bezuinigd worden, maar nog steeds begint de overheid niet bij zichzelf. Brussel, Rijk, provincie, samenwerkingsverbanden en de gemeente. Er kan wat mij betreft gerust 25% vanaf. Als we de overheid opnieuw zouden uitvinden... dan houden we nog niet de helft over van het aantal ambtenaren. En dat zegt genoeg. Waar blijft de inkrimping van de Tweede en de Eerste Kamer... Wanneer gaat Nederland zich definitief keren tegen de tussen Straatsburg en Brussel rondreizende circus van Europa? Wanneer gaan gemeenten hun zusterrelaties afschaffen? Waarom krijgt iemand niet pas een uitkering nadat hij vijf jaar in Nederland woont? En wie durft de subsidieparadijzen eens te lijf te gaan... waar onze windmolens en minderhedenorganisaties nog steeds op draaien? De trapvegen begint van boven. Snijden in eigen vlees, het is niet leuk, het is vervelend. Maar laat het dan maar door een goede dokter doen. Wie maakt er eindelijk werk van? Snijden in het overtollige vet van de overheid. Het mes? Moet erin. Wel, wil 0800-1121. Een hele goede avond. U kunt reageren op deze stellingname 0800-1121. Het mes moet in de overheid straks een gesprek met de bestuursvoorzitter van Berenschot. Nou, die jongens daar weten wel wat snijden is, gelooft u mij. En Pierre Heijnen komt daarna, die is Tweede Kamerlid voor de PvdA. En die is iets minder enthousiast En dat ik zeg, zet het mes er maar in. En natuurlijk bedoelen we dat figuurlijk en wel op het overtollige vet gericht dat de overheid nog steeds bezit. We gaan naar de eerste beller, meneer Alkema uit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Ik heb een heel mooi voorbeeld dat het ook kan. Vertel. Het voorbeeld is dat in de vijftige jaren dat we toen 200 ambtenaren hadden zitten op het ministerie van Onderwijs. En op het ogenblik zitten er 4000. Nu ja. hebben ze allemaal computers. Toen moest alles nog met de hand. En het aantal leerlingen was toen bijna het dubbele aantal van wat we nu hebben. Kijk eens. Dus dit is een heel mooi voorbeeld dat Treffend. het ook veel efficiënter kan. Ja, ik heb zelfs nu dat naarmate het aantal ambtenaren is gestegen... de problemen groter zijn geworden. Is daar een relatie tussen te leggen? Kunnen u die vraag nog even herhalen? Nou, na, na, naarmate het aantal ambtenaren is gestegen in de loop der tijden... Hè, u verhaalt over de jaren 50... Lijkt het, lijken de problemen ook alleen maar te zijn toegenomen. Ja, absoluut. Maar dat is ook logisch. Want kijk, als ik ambtenaar ben... wil ik ook lief zoveel mogelijk mensen onder me hebben dus ik moest zorgen dat er een groot aantal problemen ontstaan. Dan heb ik dus een prima reden om te zeggen van ja, maar er moeten meer bij. Om, het aan, om maar aan het werk te blijven. Oké, okay, meneer Alk Ach, Ja, natuurlijk. ja meneer Alkom uit Groningen, mag ik u zeer danken voor uw bijdrage en avondspits. U kunt meedoen 081121, kan ook via de tweets. En dat doet u met uh, hashtag WNL, hashtag Eerdmans, Rob van der Hurk uh, zegt eens en start bij het uit de kluit gewassen onderwijs en wetenschappenbolwerk. Nou, dat kan niet toevalliger. Daar hadden we het net over. Veel te procesgericht en weinig resultaat. Bas Heijmans uh, zegt, als het kan, dan ja, overheid zo efficiënt mogelijk, natuurlijk, hashtag WNL. Frank Nieuwhuis twittert, eens structurele bezuinigingen op overheidsuitgaven in plaats van belastingverhogingen. Daar komt hij ook goed mee door. En Frank Roedinkholder zegt, ben groot voorstander van een kleinere overheid, maar dan moeten snijden maar dan moeten gesneden worden in de ambtenarij. Wel samen met het aantal regels verkleinen. Um, Richard Mulder uit Leeuwarden Leeuward, komt zo meteen We gaan eerst praten met de heer Theo Kamps. Hij is bestuursvoorzitter van Berenschot. Goedenavond, meneer Kamps. Goedenavond. U heeft um, ik heb meegeluisterd naar mijn introductie. Welkom bij Avondspits. Heel goed dat u, dat u meedoet. Uh, ja, ik kijk altijd op tegen Berenschot en meer mensen, denk ik. Want daar wordt wel degelijk hard ingegrepen. Althans, uw, uw, uw adviseurs, hè, uw medewerkers weten vaak wel wat, wat rommel op te ruimen, laat ik het zo zeggen. Um, gelooft u mij, als ik zeg dat als we de overheid opnieuw zouden mogen uit, uitvinden... dat we dan met de helft van het huidige aantal ambtenaren toe zouden kunnen? Nou, ik denk dat, uh, dat we met minder toe zouden kunnen, dat sowieso, maar uh, dat zouden uh, hele andere ambtenaren zijn voor een uh, gedeelte dan ambtenaren die we nu hebben. Want oh. dat is natuurlijk een van de lastige punten. We zijn de overheid aan het verbouwen in Nederland ja. en we verbouwen op basis van hoe het was. En uh, dat is altijd uh, erg lastig, want je hebt natuurlijk onderdelen in de overheid die, uh, die blijven bestaan, die blijven vasthouden aan oude taken. Ja. Terwijl er eigenlijk al, in, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, op het gebied van internationale uh, activiteiten, hele nieuwe taken zijn ja. waar je andere mensen voor nodig hebt. Dus men is niet meer, uh, zeg maar, fit to the job. Men kan uh, eigenlijk uh, vanuit een oud instrumentarium de nieuwe problemen niet uh, te lijf gaan. Het is altijd gemakkelijker wanneer je vanuit de Groene Wijk kunt beginnen... maar ja, de praktijk is er natuurlijk dat je werkt met de mensen die je voor handen hebt... en niet met de mensen die je nodig hebt. Ja. Dat geldt niet alleen voor de overheid. Over. Nee, nou ben ik zelf ook rijksambtenaar geweest bij het ministerie van Justitie. En kijk, je zit gevangen als ambtenaar in een soort web uit 1929... Hè, met zes eh, on, zeg maar, onderdirecteuren waar jij Jan, je papieren, papieren aan moet afgeven. Zes paraven moeten erop gezet worden voordat de minister het stuk in handen krijgt. Dat is toch niet meer van deze tijd? Nee, ik denk dat dat, uh, overigens is dat voor een deel binnen de overheid gelukkig ook wel aan het veranderen. Uh, want uh, wat dat betreft is het niet alleen maar somberheid, want de overheid verkleint, de overheid vernieuwt. Alleen, het gaat niet snel genoeg. De overheid zelf constateert op alle fronten dat we in een andere samenleving uh, zitten. Dat we meer in een vernetwerkte, meer in een horizontale samenleving zitten. Met andere woorden, mensen spreken elkaar rechtstreeks aan ja. waar dat vroeger niet hierarchisch gebeurde van boven naar beneden. Nou, Dat van boven naar beneden dat zal in een hoger tempo afgebouwd moeten worden. Ja. Dat heeft geen nut meer, dat voegt niks toe. Het zal zeer afhangen ook van de bewindspersoon, denk ik. Of ze de, de jongste bediende aan tafel vragen, die wat weet van de zaak... of dat via al die schijven laten lopen en dan die bureaucratie eh, in stand houden. U geeft, ik, u geeft les aan de Harvard Universiteit. Hè? En dan geeft u Innovations of Government. Wat kunnen wij leren uit de VS? Nou, Het interessante is dat, eh, dat binnen de Verenigde Staten dat daar een vorm van, uh, van verwachting bestaat van de overheid... die volstrekt anders is dan in Nederland. In de Verenigde Staten is toch... Uh, op het moment dat het een vraagstuk aan de orde is... Dan is, het, uh, uh, dat, dan is het eerder de reflex dat mensen naar zichzelf kijken... en zeggen wat kan ik eraan doen? Wij hebben veel eerder de ja. reflex. Wat doet de overheid eraan? Ja. En dat grote verschil, dat bepaalt naar mijn idee... een heel belangrijk deel van het, uh, van het veranderingsvermogen... van het innovatievermogen in Nederland. We denken veel en veel meer zelf naar onszelf als burger, als ondernemer als zelfstandig individu, als groepen van individuen moeten kijken... en moeten zeggen, wat kunnen we hier zelf doen? Ja, het motto van John F. Kennedy, zeg maar. Hè, wat, wat kunt u voor de overheid doen? Dat is wel wat Rutte probeert uit te stralen. Heeft u nou een advies aan Rutte die nu in het Katshuis uh, zich bekreunt... over die, de nieuwe miljarden uh, te bezuinigen? Wat, wat, als we het hebben over het, het afbreken van het, uh, zeg maar het overheidsbolwerk... heb ik het ook over de Tweede Kamer, de politiek, de, de gemeente... De, de, het hele bolwerk van Thorbecke. Waar zou Rutte moeten beginnen? Ik denk dat, dat een van de belangrijkste punten in Nederland is... Kijk, als je zegt, van ze zitten daar de overheid af te breken. Ik denk dat het doel heel anders moet zijn. Het doel moet zijn, creëer ruimte in de samenleving. Creëer ruimte in de samenleving voor ondernemerschap. Creëer ruimte in de samenleving voor maatschappelijke verbanden... die in staat zijn om zelf zaken te regelen... die de overheid voorheen oppakte. Dus veel meer decentraliseren, maar dan niet richting gemeente... maar vooral naar de samenleving zelf. Knap het zelf maar op, zegt u. Nou, ik denk dat de term die u gebruikt, de term decentraliseren, is een ouderwetse term. Want dat gaat er vanuit dat de overheid iets doet. Want decentraliseren is een overheid... Voor... Ja, nee, daarom zeg ik het even in de overdrachtelijke zin. Decentraliseren naar de mensen. Nou, simpelweg, blijf dan met je vingers af. Zo zelfs, ja. Dat is, datgene, ja. Wat de overheid, datgene wat de samenleving zelf kan regelen... Intervenen hier het eigenlijk niet als overheid. Perfect, ja, een heel liberaal goed uitgangspunt. Blijft u luisteren, want u bent er nog even bij, begrijp ik. Theo Kams hoort u van Berenschot, bestuursvoorzitter daar. En die zegt, laat het maar gewoon uit je handen vallen. Ja, dan zeg ik het in mijn eigen woorden. Maar vooral niet, niet bemoeien met je tengels aan dingen die burgers prima zelf kunnen oplossen. Dat is een beetje CDA-VVD-verhaal. Peter Klein, ja, ze zeggen, vertaal ik het even hoor. Meneer... Dan trek je tot datgene wat hoogst noodzakelijk is. Juist. Nee, dat is helder. U kunt zometeen ook reageren, meneer Kams, op dingen die binnenkomen. Zoals op Twitter Peter Klein zegt... ...eens de ambtenaren creëren hun eigen werk... ...en doen niet waar de bevolking om vraagt. Begin met het management. Edward Prins zegt... ...overheden kunnen veel efficiënter werken en hierdoor inkrimpen. Wim Dorsman zegt... ...voor afschaffen Eerste Kamer, deelraden, provincie en waterschappen. Vele bestuurslagen aanpakken en schrap het wachtgeld van ambtenaren en bestuurders. U kunt meedoen. 0800 1121... Het mes moet in de overheid. 0800 uh, Willem Nijholt uit Gouda. Uh... Ja, goedenavond, meneer Eermans. Goedenavond. Van harte ben ik het met u eens met de stelling. Ja. Uh, ik onderschrijf, ik, ik, uh, ik luister ook met bewondering naar de vorige naar de de bestuursvoorzitter. Ja. Ik werk zelf in de maatschappelijke opvang in Rotterdam. In een, op het algemeen maatschappelijk werk. En wij worden altijd voorgehouden waar doen we het voor. Goeie nou, vraag. Ik werk... Ik doe het voor de mens op straat, voor de daklozen, voor de thuislozen, voor de zwerver, voor de mens die geen thuis heeft. Dat is waar ik het voor doe. En dat betekent niet dat ik dagen achteraan één moet vergaderen. Nee, dat betekent dat ik op straat moet zijn, ja. naast de mens. En inderdaad, de overheid moet zich realiseren waar doen we het voor. Goeie vraag. En, er, en, en wat zou u als oplossing aandragen om te zeggen, moeten dan misschien de helft van de beleidsambtenaren gewoon definitief in de uitvoering worden gezet? Is dat misschien Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Men men moet veel meer de uitvoering in. En ook uh, uh, uh, uh, daar waar men goed in is, dat moet men uitvoeren in plaats van de eigen zakken vullen. Ja, helder. Want het is, ja. is makkelijk om de belastingbetaler te laten betalen. Want je protesteert toch niet. Nee, een mooi verhaal, meneer, meneer Nijholt uit Gouden. En u zegt vanuit Rotterdam, is dat de praktijk waar u naar, naar zoekt... is inderdaad uh, ja, gewoon niet achter die bureau het tekenwerk... maar gewoon de, de straat op en doe wat, wat je moet doen. Uh, veel komt er binnen op Twitter. Kees van Loon, uh, het mes in de ambtenarij, de bel hanteren. Je moet helder zijn wat de overheid als taak moet uitvoeren. Spindokter zegt weg met al die tussenlagen, met procesmanagers. Ze doen wat ze op de kleuterschool hebben geleerd. Knippen, plakken en kleuren. Uh, MP Tomalen zegt uh, avondspits WNL, uh, snijden in eigen vlees. Is een zwaar onderwerp burgers zullen zeker instemmen. En Alexander van der Weijden zegt, "Eermans jouw tweet... als Eermans jouw tweet voorleest, dan valt hij helaas weg. Die kan ik niet meer goed zien. Um, u kunt blijven bellen. 0800 1121 kunt ook vragen stellen... aan de bestuursvoorzitter van Berenschot, de heer Kamps. Hij is er nog eventjes. Uh, Richard Mulder uit Leeuwarden, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, ik moet zeggen, je kan maar geen grote plezier doen met deze stelling... Ambtenaren eruit en ik voor een dubbele tarief als ZZP'er erin. Ja, dat is een uit welbegrepen Ik weet wat er gaat gebeuren. Ja, uh, want ik kan ook niet anders dan uh, volgens al die regels en procedures daar werken. En ik vraag natuurlijk meer. Nee. Ja, dat klopt, maar dat ja, kost het... Dus al ja. die regels en procedures, daar zouden ze wat aan moeten veranderen. Nou, flexcontract. Het zou wat ja. efficiënter, uh, het zou gestroomlijnd moeten worden, ja. die organisatie. De overgrote meerderheid van de mensen zijn uh, goedwillende. Uh, ja, nee, natuurlijk. Maar Richard, we hebben het ook vaak gehad over flexwerkers en dat soort zaken meer. Alles zit zo vast. Het, dat probeert men nu los te rukken, een beetje ook vanuit de Tweede Kamer, om, dat, om dat, dat, dat ambtenarenrecht aan te pakken. Maar het zit natuurlijk allemaal muurvast bij die overheid om daar ook beweging in te krijgen. Ja. ja, ik heb zelf jaren bij een gemeente gewerkt. Nou, voordat je een, een klein plannetje erdoor krijgt, ben je drie, vier maanden verder. Ja. En dan heb je Marcel. Oké, okay, Rieser Mulder, bedankt. U kunt dus meedoen ook op hashtag WNL. Hashtag Eerdan. Hans Sop zegt weg met de deelgemeentes. Die maken de gemeente noodloos, log en complex. Ook aan de lijn nu Tweede Kamerlid van de PvdA, eh, Pierre Heijnen. Goedenavond, eh, Pierre Heijnen. Goedenavond. Ik zeg even, Pierre, uh, ben jij het... Een... Ja, het klinkt bijna alsof we een spelletje op tv van Pierre Nee, vertelt. maar we kennen elkaar, toch? We kennen elkaar, dat bedoel ik. Uh, Pierre, wij, wij praten dus over het mes in de overheid zetten. Dat gebeurt voor een deel, maar het leidt bijna nooit echt tot, tot grote resultaten. Al twintig jaar duwen we die kant op. Ik zeg, het moet echt er flink in, dat mes. Uh, ben je het daarmee eens? Nou, het gebeurt volgens mij. En meer kan niet. Als je ziet dat er bij Defensie duizenden mensen weg moeten... maar ook bij ja. alle andere overheden... Dan uh, denk ik dat het al een hele toer wordt om dat te halen. En uh, ik denk niet dat het verstandig is... dat ze in het katshuis daar nu nog een schep bovenop doen. Maar weet je wat mij zo opvalt? Hè? Gisteren ja. hadden we groot nieuws uit Rotterdam. De OV-concessie. Daar de, de, de, de mocht de RET uh, aanschuiven voor een nieuwe, nieuwe ja. aanbesteding. Nou, dat lukt dan ook. En wat blijkt, het kan weer, ineens kan het veel goedkoper. Met andere woorden, als je de eisen stelt, ook als opdrachtgever... het moet voor minder, dan blijkt toch heel veel... ook bij de overheid voor minder geld, minder ambtenaren... te kunnen worden uh, bewerkstelligd. Ja, waar ik het mee eens ben, is dat uh, je in uh, onderwijs, zorg, uh, woningbouw... als je nou uh, een hoop mensen zou wegstrepen... die niet met uh, het lesgeven zelf, of met de verpleging zelf... of met het onderhoud van de woningen bezig zijn... dan kun je denk ik wel wat besparen. Dus die... Die managementlagen, die tussenlagen moeten eruit. Ja, dat lukt Daar alleen het nooit. Mee eens, maar lukt niet eens. Waarbij de Rijksoverheid eh, zeggen van... nou, laten we nog maar een paar duizend ambtenaren uitgooien... zonder dat je dat aanwijst, dat vind ik niks. Nee, maar het punt is niet eens dat je moet aanwijzen. Het is een feit dat te veel mensen aan te veel dingen bezig zijn. Dat is dat, op het moment dat je ambtenaren vermindert... vermind je ook een hoop ballast. Dat, dat nou ja, ik zou het, het omdraaien. Het is, het is inderdaad buitengewoon ingewikkeld om regels af te schaffen... en daarmee dus ook ambtenaren eh, geen onnodig werk meer te laten eh, doen... Uh, en dat komt omdat als er zich een risico in de maatschappij aftekent... we allemaal weer nieuwe regels uh, opstellen. Onder druk ook van de bevolking die zegt... kun je dat risico niet proberen ja, te vermijden? Ja, dat gaat om inspecties en controles. En daar wordt inderdaad veel, veel aandacht bezet. Nou, zeggen we wel, in de crisis zul je dingen moeten minderen. Nou, zeg ik ook vaak, afbreken is, uh, is, is ook weer opbouwen. Hè? Snoeien doet groeien. Dat zie je juist in een crisis vaak. Ik vraag het zo ook aan meneer Kams nog even. Is dat niet een kans... Ja, maar, de, de, de, natuurlijk. Hè, de, de crisis is buitengewoon vervelend nu. Uh, hè, omdat dat mensen hun baan op spel zetten. En dat we toch allemaal in koopkracht houdt. Eenmaal ander van merken. En nog zullen gaan merken. Maar het maakt ook creativiteit los. Dat zal ik niet bestrijden. Nee, daarom. Nou, tot slot de politiek. U, je bent zelf Kamerlid. Ik ben het uh, ook een tijdje geweest. Daar worden toch veel vragen gesteld om het vragen. De moties worden ingediend zonder dat je denkt wat voor effect zal dit hebben. Verzoeken spoeddebatten. Staan jullie niet aan de basis als Tweede Kamer van heel veel bureaucratie? de Partij van de Arbeid zit in de oppositie. De Partij van de Arbeid moet dit kabinet bestrijden en dan stellen we zoveel mogelijk vragen, dan maken we het zo lastig mogelijk om ja. zo snel als enigszins mogelijk is Rutte uit het katshuis te jagen. Dus jullie snijden niet in eigen vlees. Nou ja, als het gaat om onze inkomens, dan hebben we gelukkig al daar grenzen aan gesteld. Anders dan vorige kabinetten wilden, zijn alle inkomens van Kamerleden, ministers, allemaal op nul gezet. Die zijn dus al jarenlang niet vooruit gegaan. Daar hebben wij als Partij van de Arbeid flink aan bijgemaakt. Daar zaten jullie in, dat is waar. Dat is juist. Oké, okay, Pierre Heijnen, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Zeer bedankt voor bijdrage. Avondspits, fijne avond verder. 0811 21 het mes moet er diep in bij de overheid. Jesse Grasmaier zegt Eerdmans eens, want ze gaan nu zelfs werk zoeken. Kijk, naar gisteren, ik weet niet waar dat op, doel, waar dat op slaat. Peter Klein, Eerdmans, eigenlijk moeten elke organisatie, toch, elke organisatie toch uit drie lagen kunnen bestaan. Uitvoerders, afdelingshoofd en directie, dat communiceert veel beter. Um, nou, we gaan zo Theo Kamps, voorzitter van Berenschot nog een reactie vragen. En nu komt u ook weer aan, aan het bot. Uh, meneer Ton van Meegen uit Bemmel, goedenavond. Goedenavond. Zegt u maar. Ik wil ja, reageren op, het, uh, op, op ja, wat, wat er op dit moment speelt. Ik vind dat de overheid gewoon een rol heeft. En dat de rol uh, moet altijd ingesneden worden als het moet. Het heeft een functie, de overheid. De overheid moet blijven bestaan uit een bepaalde basis van mensen. Waardoor er een economie kan ontstaan. en Waardoor een hele hoop dingen aan het bedrijfsleven... Aan de... Aan, aan, aan, uh, Iedereen eigenlijk een rol voor speelt. Want ik denk, de kosten worden betaald door omzet van bedrijven en door winst, waardoor belasting betaald wordt, waardoor de mensen weer aan het werk kunnen blijven. Als we die mensen ontslaan, dan komen ze ook in de WW, kost heel veel geld. Ja, maar dat blijft, Ton, Ton, ton voor... dat blijft altijd ja. het argument. Hè? Probeer ze nou binnen te houden, het kost, je moet een keer die keuze durven te maken. Dat is een bottebel, dat zeggen. Ja. mensen, of ze stromen uit via vroegpensioen, of je laat ze gewoon afstromen en je betaalt er wat, een ja. zak geld mee. Ja. Dat moet je doen, wil je ooit een keer tot een kleinere overheid kunnen komen? Helemaal mee eens, maar het wordt toch betaald uit de omzet van bedrijven. En door het, laat het geld, laten we het geld in de economie stoppen. Laten we zorgen dat het bedrijfs. Dat, bedrijf, dat, het, dat het gefinancierd wordt. Dat het bedrijfsleven weer goed wordt. Waardoor dat er weer omzetten en dat de belastingen binnenkomen. Dat het gewoon gaat draaien. Want als het dadelijk gaat draaien, hebben die mensen het toch allemaal nodig. Helder ton, bedankt. We gaan snel door. Er zijn zoveel bellers. Bert Schuurman, Dingsperlo. Goedenavond. Zegt u maar Bert Schuurman. Ja, hallo? Ja, u bent binnen. Meneer Schurman, okay. zegt u maar hoor. Nou, um, de stelling die, um, de, waar je op moet reageren... dat is eigenlijk uh, één stelling te vroeg in mijn overtuiging. De stelling die zou moeten leiden... de overheid die moet minder uh, regels en wetgeving maken. Uh, want daardoor ontstaat uh, ja. heel veel. Eens. En als nou uh, daadwerkelijk eens een keer uh, een begin zou worden gemaakt... met uh, deregulering van, uh, van, van wetgeving dan zou dat al een heleboel uitvoeringsproblemen scheren ja. en zouden er dus ook een heleboel ambtenaren... met ambtenaren minder kunnen doen. Dankjewel Bert. Uh, dat is ja. volgens mij de kern van het probleem. Helder neergezet, Bert Schubbel. dankjewel. Meneer Theo Kamps, uh, nou hoor ik twee dingen. De tussenlagen eruit zei Pierre Heijnen... en minder regels uh, gemaakt door de overheid. En ik voeg er ook aan toe, te veel vragen... Kamervragen, moties, enzovoort, enzovoort. Uh, reageert u even? Nou, dat, dat eerste punt uh, over die tussenlagen... Okay. In, ik denk dat in alle sectoren geldt dat uh, wanneer je mensen naar het uitvoerende red toe kunt bewegen... en de, uh, alles wat te maken heeft met management en coördinatie wat, uh, wat, wat slanker organiseert, dan boek je winst. En dat uh, is bijvoorbeeld in de zorgsector is dat, mm. uh, uh, heel sterk aan de orde. Dat is, uh, en de onderwijssector geldt overigens hetzelfde. Als je kijkt naar uh, uh, al, die, uh, al, die, uh, al die andere zaken die te maken hebben met uh, minder regels... Daar zit nu, dat, dat betekent dat het begint met de samenleving die moet accepteren dat uh, wij geen 100% zekerheid hebben in de samenleving. Nou. Dat wij niet alle risico's kunnen afdichten. Wanneer het gaat over uh, Enschede, vuurwerkramp, wanneer het gaat over Scheveningen, het hemeltje. Dat zijn waanzinnige triggers geweest voor 100% zekerheid... Zoals dat ook vanuit de samenleving, vanuit de Tweede Kamer... Dat klopt. Zijn. Maar er zijn dan en wel, daar, daar ja. zou je mee moeten durven leven. Maar je zou eens met stoffen en blik, meneer Berenschot... U als Berenschot zou eens met en blik... door de regels die er nu bestaan... Dan heb ik het niet alleen over enschede, Volendam... maar de bak aan regels die bestaan in Den Haag... ook op gemeentelijk niveau waarvan je zegt... jongens, ruim het nou eens een keer op. Het moet allemaal ja. worden gehandhaafd. Dat is werkelijk toch, toch, toch, toch, toch werkelijke werk, werkverschaffing. In de, in de... Ik denk dat, kijk die, die, dat dat begint met het aanvaarden... dat niet alles te regelen valt. En dat is één punt. En het tweede is... Het heeft ook te maken met een Tweede Kamer die zich minder als, uh, als wethouder van Nederland op moet gaan stellen. Want wat je ziet aan de, uh, bij de thema's in de Tweede Kamer, dat is een geweldige uh, reeks van, uh, van kleine zaken die opgeblazen worden tot algemene regels. Ieder incident wordt, uh, wordt, wordt weer tot een systeemoplossing verheven. Ja. Dat is een van de, van de grootste problemen op dit moment. We, eigenlijk hebben wij van een geweldige onevenwichtigheid last wat dat betreft. Ja. Dat jaagt het aan. Dat is één stuk. En het tweede is op het moment dat er ergens in een sector iets misgaat... dan wordt meteen het systeem afgeserveerd. Die meneer bij, Hest, bij Vestia die is natuurlijk geweldig ontspoord. Maar er staan duizenden uh, bestuurders van woningcorporaties tegenover... die het buitengewoon goed doen. Ja, dus, dat, dat, dat is waar. Dat is waar. Ik dus komt... zijn wij wat kwijtgeraakt. U bent, we zijn het onderweg kwijtgeraakt. De Tweede Kamer niet als wethouder van Nederland optreden. Ik vond het dan, dat is een duidelijke uitspraak. Uh, meneer, meneer Theo Kams van Berenschot, bestuursvoorzitter van Berenschot... zeer bedankt voor uw bijdrage in, uh, in avondspits... waar we nog even doorpraten over het mes in de overheid zetten. Dat uh, beweer ik althans. Uh, Peter Klein zegt, Eerdmans, eigenlijk moet elke organisatie... toch uit drie lagen kunnen bestaan. Dat communiceert veel beter. En David Stelman zegt, het mes moet erin, maar niet met een bot lemmet. Uh, Sander Wiegert uit Arnhem, goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg het maar. Ik, uh, als ik kijk naar marktconforme vrije dagen... dan zitten ze daar bij de overheid ook voorst boven. Dus als je wil gaan uh, besparen... breng het aantal vrije dagen terug naar marktconform. En dan kun je zo ook een uh, forse besparing op het personeelsbestand uh, Nou, ik, ja, ik zou zeggen... laat iedereen minder, minder in deeltijd gaan werken... en dan proberen we hetzelfde werk uh, te laten, laten afleveren. Volgens mij zijn we dan ook een eind, hoor. Misschien wel. Ja, Sander bedankt voor het inbellen. Um, even kijken naar Dirk Simons uit Hilversum. Ja, goeiedag. Goedenavond. Uh, ja, nou ja, goed, ik ben het er natuurlijk ook mee eens. Maar ik wou er niet zo aan meedoen, want we kennen alles wel zo'n beetje, zo langzamerhand. Maar hier is in 2006 een boek over vers verschenen en dat heet de ambtenarenplage. Ja, ik heb het gelezen. En ook, wat doen we eraan? Je kent het? Ja, ik ken het. Ik weet niet meer van wie het was, maar het was een boek met, met heel Jansen. veel... En, Koen uh, ja. Ja, en in 1958 is een Britse econoom helemaal voorgegaan. En uh, ik, ik heb zelf ook bij de, gemeente, bij de gemeente Hilsum gewerkt... en ik ben gewoon na een paar maanden weggegaan van... sorry, hier kan ik niet tegen. Toen zei ze tegen mij van... je hebt groot gelijk, weet je. Toen ik zo oud was als jij... Toen dacht ja. ik ook dat ik het kon veranderen. Vergeet het maar. Dit lukt niet. En toch, het. Dirk, Dirk ik, zeg, laat het er elke, uh, ik zou het er elke avond over willen hebben. Over dit thema. Het boeit me ja, en ik vind nee, het ook noodzakelijk. Ik ben bang dat je het inderdaad nooit verandert. Dus dat je gewoon voor niks zit te discussiëren. Ja, ik blijf het volhouden. En ik hoop met, met jou, Dirk. Dank je wel. Het mes moet diep in de overheid. Uh, Hans, Hans Jans uit Utrecht. Hoi, je strengt met Hans. Uh, ik ben het uh, zeer eens met jouw stelling... Uh, wel om de reden dat ik vind dat het, uh, dat het systeem in Nederland is gewoon heel erg verouderd. Het werkt gewoon niet meer. De besluitvorming is uh, zeer traag. Uh, ja, nou, diverse economen en dergelijke, die hebben het ook allemaal gezegd. Hm. Dat ga ik niet allemaal herhalen. En daarbij... En... Uh, rego, uh, de ...regels dat bijvoorbeeld uh, ambtenaren die al, al langer niet meer werken... ...dat die op een gegeven moment nog steeds doorbetaald hebben... ...geen sollicitatieplicht hebben en dergelijke... ...dat vind ik gewoon te belachelijk voor Ja, woorden. ik kan je is ook voorbeelden. veel, ja, bedoel, als, ja. als, als, als ik toch ontslagen ben... ...dan sta ik toch ook op straat, dan moet ik ja. ook weer een nieuw werk zoeken. Ja, dat kan niet. Dat is het ambtenaarrecht op 1929... ...en daar zou ik al mee willen beginnen als je het hebt over minder regels... ...gaf het hele ambtenaarrecht af. Uh, dat lijkt me goed begin. Hans, ik ben het volstrekt met je eens... ...ik kan voorbeelden noemen, maar dat klinkt... Dat gaat het gaat vervelend klinken, dus dat doe ik niet. Maar ik ben het, ik ben het vol in mijn hart uh, en, en hoofd zeer met je eens. Uh, Hans, dank je wel. Uh, we zijn er weer doorheen. Helaas, u kunt doorkijken op Twitter waar de discussie verder gaat. Uh, ook naar de, van de opmerking van de Bireschot-voorzitter uh, uh, Theo Kamps... Um, mes diep in de overheid. Kijkt u op hashtag WNL, hashtag Eerdmans en volg de discussie daarover. Dit was avondspits van WNL. Een genoegen om te doen. Straks op deze zender gaan we voetballen voor de Europa Cup met de Nos langs de lijn. Morgenavond zijn wij er weer. Een hele fijne avond en graag tot morgen om half zeven. Groot is de kans dat er buitenaars leven is. En als ruimtewezens bestaan, is het dan wel verstandig om met ze te communiceren? If advanced life exists, mail contact us. Labyrinth Radio speurt de ruimte af. Op zoek naar antwoorden. Zondagavond om 8 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Cinema, cinema. Cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Petit Le non op TV5MONDE. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5MONDE.com Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinseil. bruinseilparketnl slash Monta. Dit is Radio 1.